Jane Steem doet Silemans op zijn gitaar En hij floot er wat bij Maar dit prachtige werk werd geschreven Door Harry Hancock Op de, de pianist Ja wat gaan we nu doen Nou uh, Ik ben toch met uh, tenor saxofonisten bezig Ik kom maar weer terug op Stankets En hij wordt begeleid Door Jimmy Rolls op de piano Luister u naar het door Mercer en Carmichael geschreven Skylark Thank <laughs> you.